Woensdag 22 januari gaat het los volgens het persbericht. Nou ja, wij zijn er zelf bij betrokken als totaal dus ook volgens ons. 22 januari om 7 uur is het Tube Day. Dit is een livestream met uh, nou, bijna alle bekende YouTubers van Nederland en België. Er zijn er inmiddels van 50 gaan komen, dus er wordt één grote chaos. Um, het wordt een livestream met die YouTubers, gecombineerd met een aantal comedians als Ruben van der Meer en Ari Komen. En wat zij gaan doen... Quizjes, challenges, um, uh, ze gaan chillen, interviewen elkaar, uh, nou dat wordt één groot feest. Ter ere van de YouTube community, wat die community is, wat er precies gaat gebeuren en waarom dat interessant is voor marketeers, ga ik nu vragen aan organisator Menno Stam van Badaboom. Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Tube Day, wat gaat er gebeuren? Uh, het wordt echt een uh, waanzinnig event. Uh, historisch bijna. Voor het eerst gaan alle grote YouTubers van Nederland bij elkaar komen in de één ruimte... ...en samen een livestream opnemen. Uh, ze gaan een quiz doen uh, met en over elkaar, uh, ze gaan uh, challenges doen met elkaar... ...en uh, ze gaan gewoon kletsen met elkaar en uh, vragen van kijkers beantwoorden. Oké. Okay. Jullie uh, vanuit Baddeboom werken vaker met YouTubers. Uh, waarom, zijn... waarom is dit interessant voor marketeers? Ik denk um, dat, ze, uh, dat we nu in een tijd leven waarin het heel erg belangrijk is dat mensen open en eerlijk praten over, uh, over je product. En uh, als er iets open en eerlijk is, dan zijn het wel de uh, YouTubers en comedians. En als je die de ruimte geeft om uh, met jouw product uh, leuke dingen te gaan doen, uh, dan denk ik dat je op een hele toffe manier kan laten zien wat er allemaal mogelijk is met jouw product. Anders dan dat je weer een uh, suffe reclame maakt waarin je zegt van, dat het geweldig is. Ik weet dat Heineken uh, al een paar uh, comedians sponsort in, uh, in Engeland... Uh, waarvan ze gewoon gezegd hebben van... nou, we geven jullie de doekel en ga gewoon maar uh, je, eigen, uh, je eigen ding doen... En voor uh, hetzelfde hebben we voor Bright Day hebben we een, uh, een combinatie gemaakt van Arie Komen... ...samen met uh, Paul de King 77NL, een uh, ervaren gamer. Uh, zij lanceerden een, dag voor de la of een week voor de launch, konden mensen uh, terecht op de Bright Day... ...om de PlayStation 4 te testen. En dan zijn we met Paul en Arie naartoe gegaan om een reportage te maken. En dat, uh, dat werd goed bekeken op het kanaal van Paul. Ja. Gaat er ook nog iets commercieels gebeuren op Tube Day dan? Nou, op zich gaan we niet uh, reten commercieel lopen doen, maar er zijn heel veel partijen die interesse hebben getoond en uh, ja, ons een soort van willen endorsen. Activision uh, levert een, uh, een gameconsole en een aantal games. Uh, Logitech levert een, uh, levert een product voor, uh, voor de quiz. Daarin gaan we improviseren. Het is wel leuk. Dat zijn de vier, uh, vier jongens van de grote improvisatieshow uh, gaan een Optube Day improviseren met twee YouTubers erbij. Uh, beste product is uh, lid van de YouTube community en uh, ook zij hebben ervoor gezorgd dat er, uh, dat er spullen gaan komen. Dus uiteindelijk is het een uh, zeer imposant rijtje, want uh, we hebben Activision, we hebben Logitech, we hebben beste product, Sony levert uh, 4K televisies en uh, twee tablets en uh, Parrot levert, uh, levert een waanzinnige drone waarmee we kunnen gaan spelen en uh, proberen de, ja een beetje de uh, NSA headshots van iedereen te maken. En waar gaat dit heen hoop jij? Waar gaat dit heen? Ik zou het heel erg tof vinden uh, als, we dit, uh, als we dit vaker kunnen, kunnen gaan doen. En, uh, ik maak zelf al een tijdje het programma uh, Nieuwsfreaks uh, een, een soort livestream met, comedy, uh, met comedians. Het zou leuk zijn als we daar een soort van combinatie kunnen gaan vinden en misschien wel een, een maandelijks show kunnen neerzetten... Of dat we zeggen van nou we gaan Tube Day uh, ook toegankelijk maken voor het publiek. En dat de volgende editie uh, in de grote zaal van Boom Chicago is. Waar 350 man in kunnen. Dus dat je een show kan opnemen voor, uh, voor live publiek. Dat echt grote fans er aanwezig kunnen zijn. Oké, okay, nou hartstikke spannend. De ambities zijn goed in ieder geval. Dankjewel, succes woensdag. Dankjewel.